Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ten noorden van Schotland wordt opnieuw gezocht... naar de bemanning van een gezonken schip. Opvarenden van een veerboot zagen het vrachtschip... gistermiddag onder water verdwijnen. Aan boord waren acht mensen. Volgens de rederij was het slecht weer toen het schip verging. In de Javazee is een vijfde object gevonden... dat vermoedelijk onderdeel is van het neergestorte vliegtuig van Air Asia. Als het weer rustiger is, gaan Indonesische duikers kijken... of het echt een wrakstuk is. Gisteren werden vier andere delen van het vliegtuig gevonden. De Airbus stortte een week geleden neer op een vlucht van Surabaya naar Singapore. Aan boord waren 162 mensen. Tot nu toe zijn 31 lichamen geborgen. Moskeebesturen hebben maatregelen genomen om hun gebedshuizen te beschermen. Die maatregelen lopen uiteen van camerabewaking tot burgerwachten. Aanleiding zijn de recente aanslagen met brandbommen tegen moskeeën in Zweden en oproepen op Facebook om dat ook in Nederland te doen. Het leger van Pakistan heeft tientallen militanten gedood. Door luchtaanvallen aan de grens met Afghanistan kwamen vrijdag zeker 31 strijders om het leven, zegt het leger. Onder meer een trainingskamp voor zelfmoordterroristen werd gebombardeerd. Volgens Pakistan zitten de strijders achter de aanval op een school in Peshawar, waarbij vorige maand 150 doden vielen. Door tientallen natuurbranden zijn in het zuiden van Australië ruim 30 huizen verwoest. 22 mensen raakten gewond, vooral brandweerlieden. De branden woeden al dagen en zijn vanwege de hoge temperaturen en harde wind moeilijk te blussen. De brandweer hoopt dat het vuur vandaag beter is te bestrijden. Het weer is gunstiger, de temperatuur is iets gedaald naar ongeveer 30 graden en er staat minder wind. Het weer, vooral in het zuidoosten kans op gladheid. Later vandaag geregeld zon. In het noordoosten af en toe een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen wordt het iets kouder, maar het blijft droog. Dit was het en ZFM. fm Verkeersabdeet. Traditionbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden aangekondigd.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 Met new ZFM Jazz Happy New Year, baby. You know you drive me crazy when I see you dancing on the floor. My heartbeat starts a racing Just being with you. I see your smile makes me feel so good. Don't celebrate the new year with my baby. Playing prancing Having a good old time When I'm with my baby I am feeling fine Happy New Year, baby You know you drive me crazy When I see you stare into my eyes My vision gets so hazy We're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 Ik heb het natuurlijk over Alco Beuving. Alcohol, alcohol. Goedemorgen, man. Uh, goedemorgen, Charles. Fijn om hier weer te zijn, man. Echt het begin <laughs> van het nieuwe jaar. Het zonnetje schijnt uh, met zoveel mensen aan tafel op de vroege zondagochtend. Ja. Dat zijn we eigenlijk niet gewend, hè? Kon je eruit komen vanochtend? Het is wel weer gelukt, <laughs> hoor. De feestdagen zijn alweer een poosje geleden. Uh, Peter ten Boer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen.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 Um, nou, misschien dat die uh, binnenlopen in de loop ja. van de dag. Ja, ja, in ieder geval uh, ook voor Fred en Aati uh, de beste wensen. Die uh, hebben uh, een lange reis achter de rug. En uh, misschien dat Fred nog even binnenwandelt zo.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 The night is cold, the trees are bare, but I can feel the scent of roses in the air. It's June in January because I'm in love. I'm really in love, but only because I'm. In love with you So in love, so in love So in love, so in love And I can feel the scent of roses in the air It's June in January Because I'm in love Because I'm in love with you. It's June in January because I'm in love with you. Ja, uh, het, het aardige van... Uh, het aardige van zo... Uh,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 Een, een vreselijke brom hier op de tafel zitten. Hoor jullie hem mee? Ik hoor hem ook. Ja, <laughs> ja, niet, ja absoluut. Ik weet, weet niet waar het ligt. Maar goed, dat, uh, even terzijde. Ik hoop dat de luisteraars thuis daar niet zoveel... Dat gaat er heeft. in de eten wel weer uit. Dat gaat er in de eten wel weer uit. Dat wordt eruit gefilterd. <laughs> Peter, uh, of sorry, uh, David. Ja. Jij hebt ook iets moois kon Ja, ik uh, ben mijn uh, afgelopen jaar eigenlijk uh, vrij vaak begonnen met, uh, met dit nummer. Uh, het is eigenlijk uh, een stukje klassiek, en, uh, maar het is een van mijn... Uh, favoriete uh, uh, artiesten ja, uh, yeah, uh, componisten is het eigenlijk uh, Erik okay. uh, Satie met uh, de Trois Gymnopedie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 Ja, Gymnopathy of Gymnopedie was dat van Erik Satie... uitgevoerd door het Jacques uh, Loucher-trio. Uh, de keus van uh, David Habig was dit. Ik heb een, uh, een nieuwe groener voor u meegebracht. Dan zult u zeggen, ja, wat is nou een gruner? Nou, voorbeelden van gruners zijn Frank Sinatra, Tony Bennett... Michael Bublé enigszins. Uh, uh, we hebben ook een, een Nederlandse gruner, een, een hele nieuwe... En daar ga ik een nummer van draaien. En dat is het eigenlijk een oud nummer van uh, Labi Sivre. Ik weet niet of Labi Sivre die naam u iets zegt. Dat is een man uh, in de popmuziek. Die heeft aan zijn sporen uh, verdiend. Maar hij zingt ook hele jazzy stukken. En uh, dit is er één van.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 Must be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 Een big band, die bestaat uit blazers van, uh, ja, ik dacht het Cornelek big band. En het Amsterdam Sin heeft de strijkers geleverd. En wat wel grappig is om er nog bij te vertellen. Uh, Mick Pie, dat is eigenlijk de naam van haar huisdier. Ze heeft een extra. en die heet Mick Pie. Dus vandaar de naam van het orkest. Is het is een eenmalig optreden geweest, live stay in het Concertgebouw in Amsterdam. Ik dacht september of zoiets, opgenomen. Lily Marleen. De kaserne vor dem großen Tor Stand eine Laterne und steht sie noch davor So wollen wir uns da sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen Wie einst Lili, Marley Wie einst Lili Oh, geil. Unsere beiden Schatten sahen wie een, dat we ons so lieb hatten. Dat sah man gleich daraus. En alle Leute sollen es sehen, wenn wir bij de Laterne stehen, wie eins Lilly. herne stieg ich will denken nicht du zu sehen und warten bis sie kommen ohne mich lilly marlene ja terecht applaus voor uh, natuurlijk uh, Ellen ten Damme. Ja, ook, ook dat, uh, dat nummer wat jij net zei, dat, dat sensuele nummer over Sinterklaas. Dat, uh, hij komt, hij komt geloof ik. Ja, <laughs> ik, ja ik, heb hem, uh, ik heb hem ook uh, voorbij horen konden meerdere malen in december. staat op Sinterklaas, je hebt zo'n ja. tijdschrift Sint. En daar staat ooit een cd'tje bij. En daar staat dat nummer op. Maar meer ook Wende Snijder staat erop. Prachtig nummer. Hé, oh, hey, uh, mannen. Uh, uh, 25 jaar. ZFM uh, Zandvoort.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 magic's magic spell you kiss This is La Vie Rose When you kiss me heaven sighs And though I close my eyes I see La and Rose When you press me to your heart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 love you on road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 Oh, <laughs> Look, your smile can't disguise versie van de Look of Love, uitgevoerd door Diana Kroll. Auko, we zijn heel benieuwd ja. op, uh, wat jij weer voor ons in petto hebt. Ik heb uh, een poosje geleden op televisie De Wereld draai doorgezien. Er was uh, Benjamin Herman, gast daar, met zijn uh, trio. En hij speelde toen het nummer een slow hot wind. En eigenlijk is dat een prachtig nummer. En toen ben ik weer eens in uh, de muziekkast gaan duiken. En kwam ik verschillende uitvoeringen tegen. Het bleek eigenlijk een nummer te zijn van Harry Mancini...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 Uh, Rita sings Henry Mancini en dat is opgenomen met de radio, uh, uh, Harmo uh, radio Harmonisch Orkest Hannover. En dat is gewoon heel mooi: een slogan wind, Rita Rijs.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 Als U luistert naar ZFM Jazz met uh, David Habig, Auko Beuving, Peter den Boer en Charles Duijf. We zijn zo dadelijk een uur uh, verder uh, uh, bij u terug. Tot 12 uur uh, natuurlijk uh, ZFM Jazz. We moeten er even uit voor uh, reclame, nieuws en reclame. Klokje van gehoorzaamheid is onverbiddelijk.